Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. China accepteert geen tussenkomst van het permanente Hof van Arbitrage in Den Haag over het conflict in de Zuid-Chinese Zee. China zegt dat de Spratly-eilanden in de zee Chinees grondgebied zijn en dat het Hof daarover geen zeggenschap heeft. De eilanden in de zee worden geclaimd door meerdere landen in de omgeving. De VS stuurde afgelopen weken een marineschip naar de Spratly-eilanden, tot woede van China. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De verdachte van 19 heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. Maar de vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Door explosies in een munitiedepot in het oosten van Oekraïne zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn meerdere gewonden. Het is onbekend of de slachtoffers militairen of burgers zijn. In het depot lag zo'n 3500 ton munitie. De oorzaak van de ontploffing is onbekend. Het depot lag op zo'n 80 kilometer van het gebied dat pro-Russische separatisten in handen hebben. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan heeft een boete van 3000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse Voedsel- en Warenautoriteit vonden er tientallen kilo's bedorven vlees en brood. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht en betalen de boete. In de achtste finale van de KNVB-beker speelt PSV tegen Heracles. De huidige nummer vier van de competitie speelt thuis in Almelo tegen nummer drie PSV. Feyenoord neemt het in de Kuip op tegen Willem II. In de kwartfinales staat in ieder geval één amateurclub... omdat in de achtste finale Capelle VVSB heeft gelood. Het weer in het noordoosten grijs en een graad of 12. Elders zonnige periode en een matige zuidoostenwind. Het wordt daarbij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She wants to sit in a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. No, yeah, yeah. I'm here for you, no, and when you feel your pain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 to keep it this 6.9 106.9 oh yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Hete de zonkers. Closer Closer Closer Closer Woo! Turn the lights off in this place And she shines just like a star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 Me, don't worry Ik Ze leek een mix van Duits, Sicilië en Anouk. Oh, er gebeurde iets met mij toen zij zij. Je suis Nederlander. Oh, je parlais een beetje Français en ik zei. je lisais.